morgen, luisteraars. Uh, welkom bij Duif die zacht de door. Ja. Je hoort, ik doe mijn best. Ja, hij is door. Freedom would you run away? Freedom come, freedom go. Tell me yes, and then she tell me no. Freedom ever say long. Freedom moving along. Freedom want, freedom stay, freedom love, and then she flies away. Freedom ever stay on. Freedom moving along. Uw ik en of niet natuurlijk, de Fortunes met uh, Freedom Comes, Freedom Goes. Alles blijft mooi, vooral in, uh, in Dortmund op dit moment. Eén grote oranje bende daar.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 God's heaven The world's gonna Find a way There is none so blind As he who will not In the eyes of the beholder, and everything is beautiful in its own way, like a starry summer night or a snow-covered winter's day. The length of his hair Or the color of his skin Don't worry about what shows from without But the love that lives within maar eventjes goed onthoudt, luisteraars, dat alles mooi is. Nou ja, alles. Eh, Quasimono, eh, de klokkenluider van de Notre Dame, die was natuurlijk helemaal niet mooi. Maar dat maakt allemaal niet uit, want die had gewoon een baantje daar. Die moest daar die, die kerken, die Notre Dame, een beetje onderhouden. Ik weet niet of hij of zijn geest misschien hem later nog in de fik heb gestoken. Dat weet ik niet. Maar hij is natuurlijk helemaal afgebrand, he, die Notre Dame. Notre Dame is uh, brûlé, zeggen ze in het Frans dan toch? Brûlé. Ja. Allemaal echt gebeurd, luisteraars. Ik weet niet uh, of het u is opgevallen, maar uh, ik hoor muziek. Ja, altijd heerlijk. de Beach Boys, I can hear music. En ik heb een oproep, luisteraars. Ik heb een oproep aan mijn uh, pancreas. Aan mijn alvleesklier. Beste klier, Sugar Me. you. The smile was saccharine I'm a go-between More or less will do just me and you. Honey, sweet and harmony will melt away the bitter memory. Ik een aardig viool spelen. Bij duif blijft er altijd wat er de dus strijkstok hangen. Al is het maar een viool. wel even luisteraar. Al draai ik nou muziek dus u zegt van nou dat hoeft van mij allemaal niet duif. Dat is met de wild of dat is met de kalm of dat, uh, dat is mijn muziek niet. Nou, vrienden blijven doen we altijd toch? Wel. Willeke? André? Ja, André. Hoe is het ermee? Nou goed. En met jou? wat heb ik je lang niet gezien. Nee. Veel te lang. Veel te lang. We zien elkaar niet vaak. Jij en ik.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 zegt dat echte vriendschap niet slijt Je raakt het heel je leven niet meer kwijt Is het mooiste hier op aarde En het houdt altijd zijn waarde Echte vrienden blijven doen we altijd Spreek wat zegt Dat echte vriendschap niet slijt Je raakt het heel je leven niet meer kwijt Echte vrienden voor het leven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 Dat de vriendschap niet sluit. Nou, dat geldt natuurlijk ook tussen onze uh, luisteraars. Uh, Duif is uh, de week door. En alle luisteraars van Zandsvoort blijven altijd, altijd vrienden. Hè? Goedemorgen, hey, meesje. Ja, ome Joop, met jou ook. En straks om half tien, luisteraars, op de klok af. Ja, half tien. Eerst een stukje cabaret. En we gaan genieten van een... Uh, ja, een lekker stukje dik voor mekaar show. Wat er ook een album van verschenen. Een cd van verschenen met allemaal de beste fragmenten van de, uit de dik voor mekaar show. Nou, die heb ik toevallig die, die cd. Dus daar kan ik u iets van laten horen. Dat ga ik ook doen, beloofd. Ga ik echt doen. En uh, ondertussen gaan we genieten van de liefde die in de lucht zit. En uh, 'Love is in the air wordt natuurlijk uh, door uh, meerdere artiesten bezongen. Maar Tom Jones doet dat op zijn manier. Ik vind het zo gek, hoor. Ja, hoor. Love is in the air everywhere. I look around. Love is in the air, every side and every sound. And I don't know if I'm being foolish. I don't know.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 for you. Love is in the air, everywhere I look around. Oh, love is in the air. You're right Ik u wel eens iets van, via internet luisteren: dat u een product koopt via internet. en dat dat dan met de post besteld wordt. en dat die post maar niet opkomt dragen. Stop, Het kan allemaal gebeuren hè, dat je op je post zit te wachten dat het niet opkomt, eh, op draven. Nou, ik heb de hulp van de Carpenters eh, heb ik ingeschakeld, Mr. Postman. Kom alsjeblieft, rap met je artikel. Ja, sommige mannen zijn eh, gelukkig in hun relatie, luisteraar. Sommige vrouwen ook. En sommige mannen, ja, die gaan er eh, met de Noorderzon vandoor. Ja, en dan is het nu hoogte heeft. Nee, nog niet, Dick. We wachten nog heel even eh, tot, het, eh, tot het half tien is geweest. We gaan gewoon even wat anders doen. We gaan uh, genieten van uh, ja niemand minder dan Connie van der Bos met de Noorderzon. Toen hij de deur dicht deed met het paspoort in zijn jas, had zij totaal geen weten, stond de snelkoppan op het gas. Ze zouden zo gaan eten, de vier plays met slagen klaar. Daar stonden oude auto's op, maar hij droeg halflang haar. Ze hadden het zo goed, ze hoefden niets te laten staan. Hij deed iets in computers, dus dat was een prima baan. Plus twee gezonde kinderen en financieel nooit klem. Hun dochter leek zo leuk op haar, het jongetje op hem. Maar hij verdween, nergens heen. Het was op een maandag. Toen hij verdween, nergens heen, de soms scheen. Hij kreeg die drang wel vaker en dan ging hij onder het mond. Van even met de hond uit, soms wel negen straatjes om. Wanneer hij nuchter thuis kwam, dan lag zij alvast in bed. Ze vreën zich tevreden, of hij nam een slaaptablet. Maar deze maandag ging er iets meeslepends in de lucht. Het kroop bij hem naar binnen en het joeg hem op de vlucht. Voor het geluk en voor de zekerheid en voor een oude dag. Hij wou een ander leven dat niet uitgestippeld lag. En hij verdween nergens heen. Het was op een maandag, toen hij verdween, nergens geen, de noordelzons heen. De hele weg naar Schiphol had die ogen in zijn rug, die negen jaren huwelijk, hij keek er vreemd op terug. Hij was al half een ander en die ander zou wel zien, op IJsland of in Canada, hij had een wiel of tien. Hij voelde zich zo'n twintig weer opnieuw alleen. Van huis. De plastic beker op die smaakte als op dat thuis En hij vond een bolle wandje van zijn zoontje in zijn zak Toen scheelde het even weinig of hij huilde en hij brak Maar hij verdween nergens heen Het was op een maandag Toen hij verdween nergens heen de noordel zon scheen, maar hij verdween, nergens heen. Het was op een maandag, toen hij verdween, nergens heen. Ja, ik weet niet of er luisteraars zijn die weten waar nergens heen ligt. Het uh, moet ergens liggen uh, op de wereld. Want daar is hij naar vertrokken. Ja, wel een, eigenlijk wel een triest liedje. Wel een beetje uh, een weemoedig liedje ook. Uh, een liedje waar je op een zeker moment... als je het over dat zoontje met dat wandje... wat hij vindt is een broekzak. Of is een jas. Uh, dat die brak en bijna huilde. Ja, ik kan me dat zo voorstellen. En, uh, ik word een beetje met van luisteraars. Maar u ziet me te wachten op Bik van elkaar. En daar is hij dan. Dik ja, dat is mijn... ja. het. heeft geworden voor de trekking van deze week van de Lotto. Lotto. Bam. Ja, luisteraars. Daar zien we dan weer met de wekelijkse trekking van de Lotto. Uh, deze week hadden we een inzet van 7.720.832 gulden en 55 cent. Nee, 60. Huh? 60. Ze hebben net gebeld. Wat 60? Uh, 60 cent.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 We we nou, wat komt die hond nou hier te groot? Wat is dat voor man? Komt hier met een hele grote hond binnen? Wat? Ga weg hier met dat beest, wat is dat? Trekhond. Uh, Trekhond. Uh, lachen. Uh, Trekhond. Voor de trekking van de lachen. Doe die hond weg, zie je Doe de beest oh. de deur uit en uh, uh, uh, uh, weg. We kan hier niet meer in de, de hond gaan zitten. Uh, Luchthaas, zoals ik dus al zei, we gaan dus beginnen met de trekking van uh, de lotto. lotto. En hiernaast mee staat er dat u inmiddels de al bekende apparaat: apparaat. He? de, de glazen bol. Met, uh, met uh, de, de Lijker, groot, jij doet dat even man, daar. Ja. Je moet aan die zwengel draaien daar, ja? ja Doe dat ja. even, ja? Oeh. Ja, uh, ja. Lachelijk, hè? Man, man, breekt de zwengel af, hè? Ooit zo zout gegeten, dat is toch niet te geloven? Hè? Niemand al jarenlang draait dat ding niet op. Wel ja, breek hem nog een keer dan weer, joh. Het is nog niet van te doen, hè? Dat ding draait al jarenlang voor de televisie. Mensen zitten allemaal met open horen te kijken. En ja, die hoen komt er één keer aan dag. Weg met die. Nou, wat. Lachelijk, hè. dat doen we nou. Uh. nou, Je hebt toch ook niets aan als een mannen. Nog even een klein eenvoudig probleem, niet waar. Ik ja, zou moeten we nou doen. Wat zegt die hoen? Uh. Dat is alles. Dat is alles wat je van zo gek hoort. Uh.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 Ja, 9 is dus het eerste getal, luisteraars. Dan we gaan we verder. Uh, 11. Nee. 14. Nee. 19. Ja. 19, luisteraars, is dus het tweede getal. Leest u even mee. Dan gaan we weer. 23. Ja. 23 hey. is dus het derde getal. Vierde getal. Ehm, ehm, ehm. Ja. Wat dood, nou? ja? Ik ja, heb ik, niet gezegd. Hé, hey, ik had hem ook nog niet in mijn gedachten. 35. Nee. 37, 34, 31, 32. Ja, ja, 31. 31 is dus het vierde getal. 50 getal. 40. Ja. Hoe is het mogelijk, zeg. 40, en dan nu het laatste getal. Warm, warm. Warm. 25. 26, 21, 27, 28. 28. Ja! 28, 28 is het laatste getal. Dat zijn dus de 70. Ik zal ze nog even oplezen voor de luisteraars thuis. 19. Nee, op, begin Ik even opnieuw 9 is het eerste getal. 19. 23. 28. 28, 28, 28 31, 31. En 40. Ja! Dat zijn dus de getallen. En als u die getallen uh, heeft, zo hoor, een rijtje, dat betekent het dus 3. dat u dus winnaar bent kijk eens. van de lotto. Ja, kijk hier. Mijn formuliertje. Wat nou? Hier, die heb ik allemaal goed. Kijk eens na. 19, 9, 9, 9, 9, 3, en. Ja. Ja. Hoe mogelijk? De Groot heeft de lotto! Wat een Oen, uh, hij heeft de lotto! Ja, Gefeliciteerd, ja. Oen! Dankjewel, dankjewel. Wat leuk! De ja. Oen heeft de lotto! Kijk, dat is nou aardig, zo'n ja. De Groot heeft hem. Ja, Gefeliciteerd. Ik zal hem morgenochtend meteen inleveren. Let's go, go, go, go. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I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 You're just too good to be true Can't take my eyes off you Williams natuurlijk met... Uh, I can take my eyes off of you. Ja, luisteraars... Uh, uh, heeft u het wel eens uh, erover nagedacht... dat je nooit een halve gek... tegen kan komen... Uh, hoe moet ik dat nou formuleren? Je kan nooit een halve... gek tegenkomen... Uh, die net zo gek is als ik. Nou... Ja, beschuldig ik mezelf... Eigenlijk Nou ja, eigenlijk onzin, hè? Nee, nee, nee, nee maar dat heeft alles met muziek weer te maken... Dan zegt u Bij, ja, wat kan dat nou met muziek te maken hebben? Nou, you'll never find another fool like me. Time. Nee, dat is hem helemaal niet voor Verdorie, Time is on my side. Ja, die gaan we straks draaien. Nee, maar ik had een heel ander liedje in gedachten, verdorie. Hoe kan ik dat allemaal? Nou, ik weet het alweer. Verkeerde knopje. Af en toe dan ga ik naar de knoppen, maar naar de verkeerde knoppen. Dat kan gebeuren zijn oude duif. I can't understand What makes me Het is de tekst, moeilijke tekst dit. best wel een actueel plaatje dit Want een hele hoop uh, vrouwen die zeggen nou tegen hun man die daar in Dortmund 800 euro uitgeven voor een, uh, voor een hotel voor een overnachting 800 euro u hoort het goed luister. Uh, tien keer over de kop maat 80 euro maar nu 800 euro voor een hotel om daar uh, in in Dortmund te kunnen slapen ik heb gewoon uh, buiten onder een zakje gaan liggen of zo mooi weer is maakt het toch allemaal niet ja. ga je toch geen 800 euro voor een hotel nou ja nou ja dan heb ik het weer over die voel nou, dat zal al die vrouwen dan wel tegen hun man zeggen... of misschien wel zingen met de ziekers. Mijn telefoon gaat. Ik ga gauw een andere draaien, luisteraars. Luisterers, uh, goeiemorgen zou ik zeggen. Ja, uh, ik heb uh, kennelijk een uur uh, uh, voor de katjeviool, Sandra, hier in de studio vanaf uh, 9 uur. Want het internet lag er hier uit, dus we hadden geen uh, on-air verbinding. Uh, de radio was niet op zender. Uh, de, dat is nu inmiddels hers hersteld, heb ik begrepen. Dus we kunnen alsnog uh, van start gaan met Duifzaag de Week door. Uh, ik ga niet met de Tune-out beginnen, dat lijkt me niet te handig. Dat doe ik wel in twee uur. Excuus voor, de, voor het ongemak. Ik hoop dat u bij me bent uh, de komende twee uur... want we gaan natuurlijk weer uh, genieten van heerlijke muziek... en cabaret tussendoor. Duif zaagt de week door. en uh, Time is on my side, luisteraars. grote gekke Charles Duijf... ...luisteraars, die kan je niet aantreffen hoor. Zelfs niet in Dortmund... It's going to run.